10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gevangen genomen oud-president Bakbo van Ivoorkust... wordt beschermd door politiemensen van de Verenigde Naties. Bakbo zit sinds zijn arrestatie vanmiddag vast... in het hotel van zijn rivaal Watara, die daar ook door de VN wordt beschermd. Bakbo heeft op tv zijn aanhangers opgeroepen de wapens neer te leggen. VN-topman Ban Ki-moon heeft zijn steun toegezegd aan Ivoorkust... daar moet snel een eind worden gemaakt aan de rechteloosheid, die leidt tot moordpartijen, verkrachtingen en plunderingen... Verder is er volgens Ban dringend behoefte aan voedsel en medicijnen. Een andere VN-chef benadrukte in Ivorcus dat de arrestatie van Bakbo... het werk was van de troepen van Wattera... en dat de VN en de Fransen daar niet bij betrokken waren. In Alphen aan de Rijn heeft de gemeenteraad een speciale vergadering gehouden... over de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof. Voor de vergadering was er een minuut stilte voor de slachtoffers... De voorzitter van de winkeliersvereniging was ook aanwezig. Hij zei dat vrijwel alle winkels in de Ridderhof morgen om tien uur weer opengaan. De straat waar gisteravond de herdenking is gehouden was de hele dag afgesloten. Door alle kaarsjes die mensen hebben gebrand kwam er veel kaarsvet op het wegdek. De straat werd daardoor spiegelglad. De NOS heeft een journalistieke prijs gewonnen voor de berichtgeving over de Brief van Klink. De NOS kreeg die prijs, de tegel, in de categorie Televisie Nieuws. De Brief van Klink was het begin van de interne strijd binnen het CDA over politieke samenwerking met de PVV. In de categorie televisieachtergrond won de NCRV de tegel met de documentaire Long Stay over TBS-klinieken. Bij radio viel het VPRO-programma Argos twee keer in de prijzen. Zowel in de categorie nieuws als in de categorie achtergrond. Het weer vanuit het westen komen buien het land binnen. Vooral het noorden heeft daar last van. Ze kunnen gepaard gaan met onweer en aan zee zware windstoten. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op een bui en veel wind. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met geo Lippens. Goedenavond, u krijgt van ons als altijd op de late avond weer een uurtje sport. En dat op de dag waarop Andries Jonker voor het eerst wakker werd als hoofdtrainer van Bayern München. In Duitsland vragen ze zich nu af wie is Andries Jonker is. Andries Jonker zal die kastanien aus dem Feuer holen. Viel ervaring bringt er niet met voor een chefcoach. Zwar betreute er samen met Louis van Gaal den FC Barcelona en den FC Bayern als co-trainer. Seine ervolgen als cheftrainer waren allerdings überschaubar. Andries Jonker moet dus de kastanjes uit het vuur halen. Straks hebben we hem aan de telefoon. De Nederlandse Turmploeg keerde met twee medailles terug van de Europese kampioenschappen in Berlijn. Tijd om na te genieten is er trouwens niet, want de voorbereidingen op het wereldkampioenschap is begonnen. Ik denk dat we vanaf volgende week het WK-voorbereidingstraject starten... en dat we vol aan de bak moeten om iedereen in het team optimaal in vorm te hebben. En PSV liet een mooie kans lopen om aan kop te komen van de eredivisie. Toch is er een dag na het gelijkspel tegen Herenveen nog steeds optimisme... over de kansen op een kampioenschap. Zit zeker zitten, ja. We geven niet op. Tot ziens, hè. En we peilen straks ook de stemming in Rotterdam. Want bij Feyenoord zien ze het opeens helemaal zitten. We horen het allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar we beginnen natuurlijk met het belangrijkste. We beginnen met Bayern München. Daar is Andries Jonker, de laatste vijf competitiewedstrijden, dus hoofdtrainer. Hij was de assistent van Louis van Gaal en nu vervangt hij hem. Het vertrouwen in Jonker is groot. Luister maar naar de voorzitter, Karl-Heinz Roemeningen. Dat Andres Jonker schon een ganz klare mening, een ganz klaren plan heeft. En dat we hem met deze opgave betraut hebben, heeft ook een klaren grond. Ook dat is geen ad-hoc-geschichte, maar we wollten ja een man hebben, der hier die verhoudingen ook kent. Kort vertaald, Jonker kent de verhoudingen binnen de club, dat zegt Roemenige. Technisch-directeur Christian Nerlinger is ook al lovend over de nieuwe trainer. Hij genießt hier in het großes vertrouwen door zijn Fachwissen, door zijn art und weise, wie hij met de spelers omgeeft. We vertrouwen hem en geloven dat hij deze grote opgave ook meisteren wil. Veel vertrouwen dus in Andries Jonker. Een vakman werd gezegd door Christian Nerlinger. Andries, goedenavond. Goedenavond. Ja, je hebt veel mooie woorden gehoord zo. Ja, ik heb meegeluisterd. Klinkt goed. Ja, denk je dan niet, zo spraken ze de afgelopen tijd... nou, de afgelopen tijd misschien niet... maar eerder in ieder geval ook over Louis van Gaal. Ja, daar heb ik, daar heb ik niet over nagedacht. Maar het is natuurlijk zo dat ze met veel uh, overtuiging Louis gehaald hebben... En met uh, diezelfde overtuiging mij nu uh, naar voren schuiven. Nou ja, hoe heb jij trouwens die afgelopen dagen beleefd? Want ik kan me zo voorstellen dat het wel een hele vreemde gewaarwording is. Hè? Eerst van gaal eruit, gedoe allemaal. En uiteindelijk word jij gevraagd om het af te maken. Ja, er gebeurt veel. Ik heb uh, op vrijdagavond uh, Christian Nellingen te kennen gegeven. De aanbieding van Bayern München te accepteren. Om ook volgend jaar bij de club te werken. Vrijdagavond en op zaterdagavond word ik gevraagd om het over te nemen. Ja, daar zit dan wel wat tussen natuurlijk. En wat gebeurt er dan? Moet je dan lang nadenken of je die job wel wil overnemen? Ja, goed, dan, dan speelt mijn uh, relatie met Louis Vergaan natuurlijk een hele, hele grote rol. Dus ik heb dat uh, verzoek uh, meegenomen naar huis. Ik heb mijn vrouw overlegd. Ik heb Louis gebeld. Nog een keer met mijn vrouw overlegd. Ik heb Louis nog een keer gebeld. En dat die tweede keer heeft hij gezegd: uh, Moet je horen, als ik in jouw schoenen stond, dan zou ik het doen. Alles in overweging nemende. En daarna heb ik doorgevraagd, uh, ja, ik vind het enorm belangrijk dat onze relatie goed blijft. Nou, hebben we hebben wel hoog en wel laag bezworen dat uh, dat geen enkele invloed heeft. En dat was eigenlijk voor mij voorwaarde om überhaupt ja te kunnen zeggen. Ja, want stel nou hè? stel nou dat hij had gezegd van nee, dit moet je niet doen. Had je het dan inderdaad overwogen om het niet te doen? Was je dan solidair gebleven met hem? Ja, ja nou ik heb ik niet gedaan. Hm. Hoe was hij trouwens onder zijn ontslag? De lijn valt uit de weg. Nou ja, hoe was hij onder zijn ontslag? Ja, enorm uh, teleurgesteld. dat aan de ene kant. Aan de andere kant, we hebben vorig jaar in het uh, succesjaar al binnen enkele weken uh, geleerd dat Bayern München echt een club is waar je moet winnen. En als je niet wint, ja, dan drijft ontslag. Dat was al binnen een paar weken uh, in ons eerste seizoen. Dus het is ook niet zo dat, uh, dat we niks verwacht hadden. We wisten wel degelijk wat er komen ging. Ja. Zegt de spelers, hè? Uh, je hebt ze vandaag toegesproken. Er wordt door de directie van Bayern gezegd dat het uh, nou, indrukwekkend was. Wat heb je gezegd? Ja, ik heb gisteren toegestoken, gistermorgen. Ja. Ik, ik heb eerst uitgelegd wat mijn relatie met Louis van Gaal was. en hoe mijn beslissing tot stand is gekomen. Zoals ik er net ook voor jullie heb verteld. Daarna heb ik gezegd dat ik prijs stel op rechtstreekse communicatie. en niet via-via. En tenslotte heb ik gezegd dat er maar één manier is om ons doel te bereiken. Dan moeten we een front vormen met de supporters, de staf, het bestuur en de spelers. En nu? Ga je nu ook nog dingen veranderen in het Delftal? Ja, ik, ik heb daar uh, morgen hebben we een vrije dag. Ik ga er morgen de tijd van nemen om dat goed op een rij te zetten. Uh, deze twee dagen had uh, ik geluk dat er niet gelijk weer een nieuwe wedstrijd voor de, voor de deur stond. Zoals, zoals dat toch vrij gebruikelijk is bij Bayern. Ik heb uh, ik heb die dagen gebruikt om ontspannen te trainen. Morgen ga ik het op een rij zetten en ga ik mijn plan maken. Misschien even een zijsprongetje, maar de sfeer werd ook nog door de Bayern-directie gezegd. De sfeer onder Van Gaal was uiteindelijk niet meer goed. Spelers kwamen niet meer met plezier naar het veld. Ik bedoel, wat doe jij eraan om dat te veranderen? Ja, we hebben, ik denk dat drie weken geleden is dat we met 6-0 hebben begonnen van Hamburger SV. Dat is echt een hele goede club met een goed elftal. En uh, toen was er heel veel plezier uh, bij een topclub als Bayern. En dat was bij Barcelona niet anders. Als je niet wint op de manier zoals dat men voor ogen heeft. Ja, dan, dan, dan is er irritatie. En dat is bij een uh, zeker ook zo. Dat, het, uh, dat kan ook zomaar weer uh, aanwezig zijn met een goede wedstrijd en een goede overwinning. Maar dat heeft wat jou betreft niks met de trainer zelf te maken? Want die nee, indruk werd een beetje dat, gewekt. Ik dacht dat die wedstrijd tegen HSV toch uh, echt onder leiding van Louis van Gaal is gespeeld. Hm. En iedereen die daarbij aanwezig is geweest in het stadion, heeft een fantastische wedstrijd gezien. Ja. Hey, uh, over de bepalende spelers bij jouw uh, ploeg. Arjen Robben is een van die bepalende spelers. Nou is hij voor twee wedstrijden geschorst vanwege die rode kaart. Hè? Afgelopen zaterdag na afloop uh, van de wedstrijd tegen Nuremberg. Wat vind je daarvan? Ja, uh, ik vind daar hetzelfde van als Arjen Robben. Ik heb daar vandaag wel met hem over gesproken. Uh, hij vindt dat dom van zichzelf. Hij is uh, vrij snel uh, na die rode kaart al tot, tot inkeer gekomen. Hij heeft uit zichzelf uh, die scheidsmettingspies aangeboden. En hij heeft daar spijt van, omdat hij nu gaan bijdragen kan leveren in twee uh, hele belangrijke wedstrijden. Zeg nou, de opdracht is in wezen nu met Bayern derde worden in de competitie. Hoe zwaar is die opdracht? Ja, uh, we staan één punt achter op Hannover. En uh, normaal gesproken uh, haalt Bayern uit vijf wedstrijden minimaal één punt meer dan Hannover. En uh, daar ben ik ook van overtuigd dat dat gaat lukken. Het is geen, uh, geen eenvoudige opdracht. Maar ik heb er wel uh, het volste vertrouwen. in. En wat er ook gebeurt, je blijft na het seizoen gewoon bij Bayern. Hè? Nou, zwak is dat ik volgend jaar het uh, tweede helftel ga doen en uh, mede leiding ga geven aan, uh, aan de jeugdopleiding. En met veel plezier. Stap je terug of beschouw je dat niet zodanig? Mm, uiteraard is het wat anders. Nou valt de lijn even aan jouw kant weg. Ben je er nog, Andries? Ja, ik ben er nog. Ja. Ja. Ja. Nee, Herhaal nog even is... wat je net zei. Een andere soort van werk, de amateurs zoals het in Duitsland heet, te doen en de jeugdopleiding. Maar ik heb dat in het verleden ook met heel veel plezier gedaan. Baan is een fantastische club, dus ik ga ervan uit dat ik daar nu ook weer heel veel plezier aan kan hebben. Maar je staat nu voorlopig denk ik te popelen voor die laatste vijf competitiewedstrijden, want dit is wel een hele grote klus. Ja, popelen. Uh, het vreemde is dat ik niet blij ben. Uh, uiteindelijk is onze staf uit elkaar gevallen, dat is teleurstellend. Net zo teleurstellend als, te lustig, want als we dit seizoen geen enkele prijs hebben gewonnen. Maar het is natuurlijk wel een, een, een uitdaging en ik heb er vertrouwen in. Dus wat dat betreft uh, ja, ga ik er wel voor natuurlijk. Andries, bedankt voor je reacties. Succes daar. Dankjewel. Fijne avond. Dat was Frans Ferdinand met Eleanor Put Your Boots On. PSV had de leiding kunnen nemen in de eredivisie... na het puntenverlies van concurrent FC Twente. De ploeg uit Eindhoven verzuimde echter te profiteren. Het had nog erger kunnen zijn, trouwens. Want tegen Heerenveen ontsnapte het op het nippertje... aan de tweede competitie nederlaag op een rij.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 Het is een prachtige maandagochtend op de hertgang. Het is er rustig, de vogels fluiten, het gras is groen en de koffie goed. Nee, het is geen crisis bij PSV. Maar wel een vreemdsoortige gelatenheid. Dat wel, want de hunkering naar een titel in Eindhoven is erg groot. De beste willen zijn, koploper worden en toch... die gemoeilijkheid heeft wat weg van dood bier. Het schuimt niet. Er wordt meer geslenterd en gesloft op deze maandagochtend. Ook door Erik Pieters. Het is een uh, slippendag. Hoe is het? Kan beter dan aan het twee keer, hè? Nou, is er over gesproken? Ja, tuurlijk. Tuurlijk moet erover spreken. Wat, moet... Is, wat is volgens jou nu de verklaring dat het PSV niet lukt om dominant te zijn? Nou, ik denk dat als je daar de vraag op hebt, antwoord op hebt... dan mm. ik denk ik dat, dat, dat je een, een, een, een belangrijke schakel hebt gevonden. Denk ik. Je mist een goede spits. Mag gezegd worden. Hè. Reizen ze niet, berg uit mm -hmm. Misschien Mis je een leider? Nou ja, ik denk misschien echt, echt één groot leider, misschien. Maar ik denk wel dat we genoeg ervaring hebben in het team om dat op te lossen. Denk. Dus ik denk niet dat je dat echt mist. Ben jij te moe? Moet je te veel spelen? Is er een te smalle kern? Ja, dan noem je heel veel dingen op. Uh, nou ja, ik denk dat we, dat we wel op zich wel een brede selectie hebben. Ik bedoel, als je kijkt naar Beth Fika, voor mij is zijn weinig ingevallen. Die heeft het gewoon prima gedaan. Dus uh, mijn positie is totaal niet, uh, ik zeg, smal bezet. Volkovits heb ik ook nog de achterhand. Die weer terug is nu van het besturen. Had dus. jij dan misschien niet even bijvoorbeeld, eens wat rust moeten nemen? Ja, dus is altijd achteraf. is altijd mag ik praten, vind ik. Uh, en wij dan kijken, kan kijk je bij mij kijken, kan kijk je bij de trailer kijken. Maar ik vind achteraf uh, moet je het daar niet over hebben. Erik Pieters, belichaming van de malaise bij PSV. Hij is moe, Bouma is moe. En Toyvonen... Met een gespannen hamstring die gisteren in de wedstrijd tegen Herenveen toch het veld betrad. En hij behoede PSV voor een derde nederlaag in een week. Scoorde op een onsportieve manier en met de hamstring kwam het ook niet meer goed. Over dat bewuste pootje haken ten opzichte van de verdediger van Herenveen liet hij zich niet graag aan. Voor mij, ja. Oh. De ene zegt het is heel slim van Ola. Ja. En de ander zegt het is onsportief. Oké. Okay. Wat vind jij? Ja, uh, maakt niet uit. Hoor. Ik ga voor de drie punten. Maar jij, bent, jij, jij kan voorlopig niet spelen, of wel? Je weet het echt niet. Een week, twee weken, drie weken? Ik durf niet zeggen... Ja, weer een spits minder bij PSV. En daar is ook Pieters niet blij mee. Dat zit dan niet mee, dat Ola gewoon geblesseerd raakt. Dat is gewoon vervelend, ook voor hem. En voor ons natuurlijk ook. Deze jongen, die jongen wil gewoon heel graag... En deze wedstrijd ook gewoon... Met een heel belangrijk doel toch weer bewezen. Uh, ja. Zo blijf je wel in de race. En ik denk dat alles gewoon nog open ligt. Het blijft hetzelfde, alleen één wedstrijd minder. Dus... Waarom niet? En jij zelf? Jij kan ook nog vier wedstrijden voluit. Ik ga vier wedstrijden graag gewoon voluit. I don't like Monday. zelfs niet bij dit prachtige voorjaarsweer en iedereen lijkt moe. Neem Erik Pieter speelde al 55 wedstrijden dit seizoen. Laten we tot slot thuis naar middenvelder Engelaar. Die vindt dat dat natuurlijk wel moet kunnen. Ik denk dat Erik ook gewoon een uh, topsporter is die, uh, die dat zou moeten kunnen. Publiek. Maar ja, dat is al eerder hier. Ze fluiten. Ze verwachten te veel. Ja, als het hetzelfde dan moet je ook mee op kunnen gaan als, uh, als speler. Ik denk ik, denk niet dat dat de redenen mogen zijn om uh, jouw ja, te, te verliezen. Dus, maar het, het komt niet allemaal overtuigend uit, maar kampioen worden, dat, dat kunnen ze in Eindhoven nog wel. Dat, dat zie je nog gewoon zitten. Ja, dat denk ik. Wel. Dat denk ik wel. Ziet zeker zitten, ja. We geven niet op. Tot ziens, hè? Kort, kort. Tennisser Robin Haase heeft de tweede ronde gehaald van het graveltoernooi in Monte Carlo. Hij won in drie sets van de Rus Nicolai Davidenko. En Thomas Corel heeft op de Challenger in Rome de tweede ronde gehaald. Hij had ook drie sets nodig om de Spanjaard Pablo Carreno Busta te verslaan. Kim Kleisters moet op de open, Kampioenschap, moet de open kampioenschappen op Roland Garros waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. Ze heeft in het afgelopen weekend haar enkelbanden verrekt op een trouwfeestje. En judoka Elisabeth Willebroort, ze heeft zich afgemeld voor de Europese kampioenschappen in Istanbul later deze maand. De titelverdedigster in de klasse tot 63 kilo is nog niet voldoende hersteld van de enkelblessure die ze in februari opliep. Esther Stam neemt haar plaats over. Ook Annika van Mde judo in de klasse tot 63. En de Zuid-Afrikaanse golfer Charles Schwartzel heeft vannacht de US Masters gewonnen. Hij had voor de vier rondjes op de baan in Augusta twee slagen minder nodig dan de Australiërs Jason Day en Adam Scott. Tiger Woods eindigde op de gedeelde vierde plaats. De leider na drie ronden, Rory McIlroy uit Noord-Ierland, stortte in de laatste ronde volledig in elkaar en zakte terug naar de vijftiende plaats.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 Er wordt veel gedraaid, de nieuwe single van Raccoon, No Mercy. Epke Zonderland zorgde voor Nieuw-Nederlands turnsucces... met zijn gouden en zilveren medaille op het Europees kampioenschap in Berlijn. Maar eigenlijk was dat EK niet meer dan een tussenstation. Alles draait om het wereldkampioenschap, later dit jaar in Tokio. Daar willen de Oranje-mannen een belangrijke stap zetten... richting de Olympische Spelen, een bijdrage van Edwin Cornelissen. Toon EM 2011. Veel dank Berlin. Van 4 tot 10 april in de Max schmelinghalle in Berlin. Veel dank Tintonhan voor die gezeikte lijst. En zo zit het EK in Berlijn erop en gaan de blikken gericht op het WK later dit jaar. Het grote doel zou je kunnen zeggen. Bram van Bokhoven, als je de balans opmaakt, hoe staat Nederland ervoor? Nou ja, kijk, ik denk dat we afgelopen week een, een keurige week gehad hebben. Uh, ik denk dat we vanaf volgende week het WK voorbereidingstraject starten. En dat we vol aan de bak moeten om iedereen in het team optimaal in vorm te hebben. Want het is een tussenmoment natuurlijk. We kunnen concluderen dat Jury er nog niet helemaal is. Dat Jeffrey Wammers nog wat stappen moet zetten. Dat Epke Zonderland natuurlijk wel zijn eerste gouden medaille ooit binnen heeft op een EK. Wat zegt hun niveau over hoe Nederland ervoor staat? Nou, kijk, op zich uh, goed. We hebben... Uh, de verschillen zijn natuurlijk heel klein in zo'n finale. Hè. Dus uh, uh, als land in, uh, voor een landenklassement staan we er prima voor. Uh, op individuele basis moeten die jongens uh, nog net even de scherpe puntjes erop zetten. En dan uh, denk ik dat we over zes, zeven maanden prima ervoor staan. Precies, want het is nog een half jaartje naar het WK toe. Wat moet er in die tijd gebeuren? Moet je nog alle oefeningen moeilijker gaan maken? Of is het zaak om juist die fine-tuning uh, te verzorgen? Nou, een gedeelte, gedeelte verzwaring. Een gedeelte zit hem natuurlijk ook met name in uh, de jongens die je hier niet gezien hebt. Het gaat om, uh, om een teamwedstrijd waarbij met name de nummers 5 uh, en 6 extreem belangrijk zijn. Als je een team hebt waarin je en Jeffrey Walmers, en Jury Vergelder en Epke Zonderland hebt. Ja, dan hoor je het toch bij de wereldtop. Ja, maar dat zijn slechts een aantal individuen. Je hebt gewoon uh, vier goede oefeningen per toestel nodig, uh, maal zes toestellen. Zo simpel is het. En uh, die, die, die paar oefeningen dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat geeft, uh, geeft het team ook wel de nodige uit. Uitstraling. En turnen is natuurlijk toch een sport waar dat telt. Maar de harde scores moeten ook gewoon neergezet worden door de andere jongens. En wat moet er gebeuren op dat WK? Wat is het doel? Nou, het doel is om ons in ieder geval te plaatsen voor het Olympic Test event. Dan moet je dus bij de beste 12 landen eindigen? Nee, bij de beste 16. 16. En dan uh, uh, hopelijk op de WK een, een, een dermate prestatie neerzetten... dat we een uitzicht hebben op een top 12-positie. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk heel erg ambitieus. We zijn op de WK Rotterdam 17e geworden. Hartstikke goede prestatie, beste prestatie ooit. Uh, als je kijkt, sinds 2006 is de lijn alleen maar stijgend. Maar nu, uh, in, in dit half jaar, moeten we nog een stap maken... En tot, tot hoever die stap gaat komen en waar we dan eindigen, dat, dat moeten we gewoon uh, afwachten en moeten we bekijken. Tokio is aangewezen als de gastheer van het WK. Dat zou dan in oktober gehouden moeten worden. Maar uh, Jaap Wals, directeur van het bondsbureau in Nederland, het is natuurlijk maar de vraag of het daar doorgaat. Hè? Nou, dat is nog niet bekend. De VIG uh, neemt daar eind mei een beslissing over en uh, dat wachten we met z'n allen even af. Want baat het jullie als bond ook zorgen? Je wilt toch uh, je turners in ieder geval een veilige omgeving hebben natuurlijk. Natuurlijk uh, baat ons dat zorgen en wij zullen daar uh, ook zorgvuldig naar kijken. En wij zullen uh, ook zorgen uh, dat die veiligheid gewaarborgd is. Stel nu dat Tokio niet de gastheer wordt van het WK, dan wordt het natuurlijk het spel wie gaat het dan worden. Is Nederland een optie? Nou, de afgelopen dagen hebben in de pers wat verschillende plaatsen uh, uh, aangegeven dat die dat wel willen doen. Als Moskou, Boston. Ja, en uh, wij hebben aan de VIG aangegeven dat zij uh, ons altijd mogen vragen... of wij het in 2011 zouden willen organiseren. En wij denken dat we dat op basis van de ervaringen van 2010 organisatorisch op zouden kunnen. Ze mogen het vragen, maar willen jullie het ook? Nou, dat is afhankelijk van een aantal uh, randvoorwaarden die we met de VIG uh, zouden moeten afspreken. Uh, wij zullen ons geen financiële risico's gaan permitteren. Maar goed, eerst maar eens een beslissing of het Tokio wordt of niet. Ja, dat lijkt me logisch, want dat is het eerste. En je gunt natuurlijk uh, de mensen in uh, Japan de organisatie, want daar hebben ze hard voor gewerkt. En uh, dat zou voor mij het belangrijkste zijn, maar het moet wel verantwoord zijn. Voetbal van de hemstringblessure van PSV'er Ola Toivonen is niet verergerd. De zweet kreeg twee weken geleden last van de spier en liet zich in Servië behandelen. Gisteren maakte hij zijn rentree in de wedstrijd tegen Heerenveen, maar daar viel hij alweer snel uit. De blessure moet nu door rust genezen. Hoe lang dat zal duren is niet helemaal duidelijk. En FC Twente-back Roberto Rosales is voor twee wedstrijden geschorst. Hij schopte gisteren in de wedstrijd tegen Rode JC de doorgebroken Willem Jansen onderuit. Wilfred Bouwma van PSV en Mark Looms van Heracles kregen een voorstel van één wedstrijdschorsing voor hun rode kaarten van dit weekend. Zij zijn daarmee akkoord gegaan. Arjen Robbe moet twee wedstrijden toekijken. De aanvallen van Bayern München kreeg zaterdag rood in de wedstrijd tegen FC Nuremberg. Hij had commentaar op de leiding net nadat de scheidsrechter voor het einde had gefloten. En AC Milan moet het weer drie wedstrijden doen zonder Zlatan Ibrahimovic. De zweet was net terug van een schorsing toen hij gisteren in de uitwedstrijd tegen Fiorentina, Fiorentina opnieuw rood kreeg. Voor belediging van de assistent scheidsrechter dit keer. Milan heeft wel aangekondigd tegen de straf in beroep te gaan. En ook Arsenal komt in handen van een rijke investeerder. De Amerikaan Stan Kroenke heeft een meerderheidsbelang in de club genomen. Hij is nu verplicht om ook de resterende aandelen over te nemen. Kroenke is in Amerika al eigenaar van een voetbal, een basketbal en een ijshockeyclub. Een minuut over half elf en dat was Soul Sister met The Way to Your Heart. In de kwartfinales van de Champions League is er eigenlijk nog maar één wedstrijd die nog spannend is. Manchester United tegen Chelsea. Manchester verdedigt thuis een 1-0 voorsprong en we gaan bellen met Jeroen Elsoff die al in Engeland is. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, ja. Nou, dat van die 1-0 voorsprong voor Manchester mag dan zo zijn. Uh, Chelsea lijkt toch alles behalve verslagen al, hè? Nee, het zijn natuurlijk altijd wedstrijden op zich. Uh, het is natuurlijk een prachtige uitgangspositie voor Manchester United. Dat zeker de favoriet is voor deze wedstrijd. Alleen, uh, ja, die ploegen kennen elkaar zo door en door. Die spelers hebben al zo vaak tegen elkaar gespeeld. Niet alleen uh, uh, op nationaal niveau in de competitie, maar ook in de beker. Ook een paar jaar geleden, finale van de Champions League. Het zijn nog steeds dezelfde namen. Dat je uh, nooit kan zeggen dat deze wedstrijden beslist zijn met zo'n klein verschil. Omdat er... ...altijd één of twee doelpunten door beide ploegen gemaakt kunnen worden. Het kan echt toch alle kanten op. Al moet wel gezegd worden dat Manchester United meer de vorm te pakken heeft dan Chelsea. Ja, zeg Over de, de sterkte van beide ploegen, en dan bedoel ik de, de samenstelling van beide ploegen. Zijn ze allebei op volle ja. oorlog sterkte? Kan iedereen meedoen? Ja, zo goed als. Het is al uh, wat beter zelfs dan de vorige ontmoeting. Bij Chelsea keren wat namen terug. Benayoun uh, voorzichtig op de weg terug. Langer uit geweest met een Achillesfeest blessure. Bosingwa deed in de eerste wedstrijd wel mee, want het weekend niet was ziek, maar keert nu ook terug, is weer beter. Alex, voormalig PSV, is terug van een knieblessure, speelde een kwartier afgelopen weekend. Zo komt Chelsea dus echt op volle sterkte. en bij Manchester United is eigenlijk alleen uh, de jonge Rafael een twijfelgeval... Het uit in de eerste wedstrijd in Londen met een knieblessure. Dat leek ernstig, maar dat ziet er allemaal goed uit. En ook Anderson en O'Shea zijn helemaal terug en kunnen worden ingezet. Zou de trainer van Chelsea, Ancelotti, zou die een beetje risico gaan nemen en bijvoorbeeld gaan spelen met drie spitsen? Want dat weigerde hij eigenlijk te doen in die thuiswedstrijd, hè? Ja, ik geloof niet dat hij dat doet. Uh, ze speelt toch voornamelijk het bekende 4-4-2 systeem. Wat, uh, bij Chelsea een systeem is dat nou, eigenlijk bijna altijd nee. gespeeld wordt. Dat betekent twee spitsen. En dan toch uh, Torres en Drogba? Ja, er wordt uh, over gespeculeerd dat Torres wel eens op de bank zou kunnen beginnen. En uh, dat is ook niet zo gek. Ondanks het feit dat het natuurlijk de duurste aankoop is uh, van de laatste tijd. Aan de kant van Chelsea, 50 miljoen pond heeft hij gekost. Heeft hij al 1817 minuten. Dat is inclusief de nationale ploeg van Spanje geen doelpunt gemaakt. Nog niet gescoord in het tenue van Chelsea. De laatste goals waren op 16 januari... Uh, voor Liverpool tegen Wolves. Ja, en er komt toch een moment dat je uh, moet vasthouden aan, aan uh, andere zekerheden. En uh, dat is dus bijvoorbeeld Drogba en Anelka die toch vaak nog wel scoren. Al is Drogba ook wel wat op zijn wordt hier gezegd. Maar het zou mij niet verbazen als het duo voorin morgen Anelka en Drogba zal zijn. Zeg, over die torres gesproken, een beetje pech had hij natuurlijk wel. Hè? Want hij had toch van de sar gepasseerd ja. in die eerste wedstrijd. Maar ja, de bal tegen de palen. Daarom, en uh, kijk, je kan een keeper wel passeren... maar als de bal niet tussen de palen gaat, waar <laughs> hebben we het over. Ja, dan, dan, dan, als we die al tellen, Gio, dan zijn we nog wel een tijdje bezig. Oh ja, zeg, over Ancelotti gesproken. We vroegen het ook eigenlijk al voor de eerste wedstrijd... maar hoe zeker is die nou van zijn baan daar? Nou, niet. Uh, kijk, op het moment dat uh, Chelsea wordt uitgeschakeld in de Champions League... en het gaat echt alleen maar om de Champions League bij Chelsea... Abramovic heeft niet voor niets 50 miljoen pond uitgegeven voor Torres... maar met één doel, het winnen van die cup... Uh, die nog nooit gewonnen is. Überhaupt niet door een club uit Londen trouwens. Uh, ja, als Ancelotti die niet wint. Ligt wel uit de FW Cup. De titelrace kansloos. Dan zegt Fiets, uh, Denken ze hier. En denk ik eigenlijk ook gewoon. Tot ziens. Bedankt voor uh, bewezen diensten. Voor seizoen de dubbel. Dat was mooi. Maar we gaan nu op zoek naar een ander. Want als je geen prijzen wint in een seizoen met Chelsea. Terwijl je die mogelijkheden hebt. Dan, uh, dan wordt het uh, volgens mij helemaal niets. En uh, zoals uh, Tom Egbers die hier naast mij staat op straat. Tegen me zegt. Dan is het sprookje uit. Ja. Zeg Edwin van der Sarg, eh, enige Nederlander natuurlijk in die wedstrijd. Een man die weet wat het is om Champions League te winnen. Speelt hij morgen? Ja, die speelt gewoon. Die uh, kreeg rust in uh, de wedstrijd van United afgelopen weekend. Uh, ja, dat was natuurlijk een van de uitblinkers in die wedstrijd in Londen. Met die prachtige redding op die uh, kopbal van Torres. Helemaal gestrekt, zoals uh, Van der Sar met dat mooie lange lichaam eigenlijk alleen maar kan. Ja, dit, dit weekend gaat hij gewoon spelen. Het wordt zijn 95e Champions League wedstrijd op weg. Wellicht naar zijn vijfde finale. Uh, die staat gewoon onder de lat. Ja. Daar hoeven we niet eens over te twijfelen. Geweldige redding. Uh, toch was hij niet echt de matchwinnaar. Dat was toch uh, Rooney. Hoe belangrijk is hij voor United? Ja, Rooney is de topspits uh, aan de kant van Manchester United. Uh, heeft wel wat tegenslag in uh, de competitie en in de beker in Engeland. Hij werd uh, geschorst nadat hij iets te uitbundig een doelpunt vierde met wat uh, s. <laughs> Uh, ...woorden om het zo maar even te zeggen. Uh, dat keken kinderen uh, ja, op dat moment? Uh, ja, dat keken kinderen en dat was allemaal niet netjes twee wedstrijden geschorst. Mist, uh, komend weekend de halve finale van de FA Cup tegen Manchester City... ...de rivaal uit dezelfde stad. En mist de afgelopen weekend uh, uh, de competitiewedstrijd van Manchester United. Maar Rooney is op dit moment gewoon simpelweg een van de beste spitsen van uh, de wereld. De sterke aanvaller. Hij is, uh, nou ja, superbelangrijk voor Manchester United. Zeg, uh, dat is een uh, understatement. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar nog even over de wedstrijd zelf. Hè. Twee Engelse ploegen tegen elkaar normaal gesproken zeggen... nou, dat is een leuke wedstrijd. Vorige week wilde het maar niet sprankelen. Uh, wordt dat morgen anders omdat Chelsea echt moet... Ja, ik geloof niet, eerlijk gezegd, ik geloof niet dat het een spankelende wedstrijd wordt. Dat is, ik hoor natuurlijk te zeggen dat, dat, het, dat het helemaal geweldig gaat worden. Alleen, ik, ik denk, kijk, spannend wordt het zeker wel, Maar zoals ik al eerder zei bij jouw eerste vraag. Omdat die toch elkaar door en door kennen. Ze kennen elkaar zwaktes, ze kennen elkaar sterktes. Ze zullen zich niet laten verrassen door elkaar. Ja, dan, dan moet het, uh, wat de wedstrijd dan nodig uh, heeft om, om, om raar te lopen is eigenlijk bijvoorbeeld een vroege goal van Chelsea, zodat Manchester United ook moet komen. Uh, een gekke winning in de wedstrijd. Dat kan voor vuurwerk zorgen. Maar uh, geloof mij nou, uh, Manchester United ga, zal zeker niet vol op de aanval gaan. En Chelsea ja, die gaat ook niet uh, gelijk vol op de aanval. Want je hebt 90 minuten hè? en één doel. Het is in principe genoeg. dat is een hoop tijd. Ja. Dan kan in ieder geval schaken, van alles ik, gebeuren. Een ja. Ja, beetje schaken vanaf het begin. Maar hoe dan, dan ook? Het blijft zeggen? spannend. Het blijft zeker spannend. Goed, Jeroen Elsoff, bedankt. Uh, straks gaan we verder praten met je collega die bij je in de buurt staat. Tom Erwens. dan gaat het over iets heel anders over de Grand National. Maar... Hij kan niet wachten. Kan ik me voorstellen. We gaan eerst uh, naar iets anders, want we gaan naar de Kuip. Daar mag namelijk weer gelachen worden. Het rampseizoen van Feyenoord kan toch nog een happy end krijgen. Utrecht werd afgelopen weekend op alle fronten afgetroefd. En door de 4-0-overwinning heeft Feyenoord nog zelfs een kans op de play-offs voor Europees voetbal. Uitblinker Leroy Ver merkt dat de stemming is omgeslagen. Ja, zo zie je dat. Het we heel raak lopen natuurlijk. De uh, eerste helft van het seizoen uh, ja, ging heel moeizaam. Heel stroef en uh, ja, we wonnen bijna niks. En, ja, het, uh, de tweede helft van het seizoen uh, gaat het wat beter. En, uh, ja, er komt, komt uh, playoffs play-offs die, uh, die eigenlijk helemaal uit zicht was. Die uh, komt weer een beetje inzicht. En, uh, nu moeten we toch wel alles geven om, uh, om toch nog uh, aanspraak te maken. De buitenwacht zijn de ogen open gegaan. Na een 4-0 zeggen bij Utrecht, want niet iedereen wint makkelijk bij Utrecht. En zeker niet met 4-0. Nee, klopt. Utrecht heeft een hele sterke selectie. En uh, ja, heel veel ploegen gaan daar, uh, ja, die verliezen daar. Of het uh, ja, moeizaam en uh, gelijkspel. En wij uh, winnen daar met 0-4. Ik moet zeggen dat we het heel goed hebben gedaan. Ook uh, de eerste helft komen we met 2-0 voor. En ja, dan weet je dat hun uh, alles op alles moeten gaan zetten. En had aangeven, als je, als je dan uh, ja, de 3-0 snel maakt, dat het dan... Uh, ja, voor mij het ja, bijna onmogelijk is. Dat hebben we goed gedaan. De 3-0 en de 4-0 erin geschoten. En wij uh, ja, drie punten in ijs gaan. Proef je nou weer een beetje na de ontspannen weken. En uh, dat jullie weer een beetje onder druk komen. Ja, we moeten... We moeten... Het je zegt het al, het woord moeten. Ja, precies. Dat, ja, als, je, als je toch nog uh, aanspraak wil maken op de, op, op de playoffs. Ja, dan, moet je, dan moet je gaan winnen. We moeten... Uh... In deze lijn moeten we doortrekken. Vooral omdat we het, de afgelopen zondag hebben we het heel goed gedaan. En we moeten gewoon alles geven de laatste, de laatste paar wedstrijden. Als je dat zouden halen, staat het ongeveer gelijk aan een kampioenschap, hè? <laughs> ja, dan hebben we tenminste nog iets voor het, uh, hebben tenminste nog voor iets gevoetbald. En, uh, ja, nu sta je, sta je tien als je het goed hebt. Eén uh... plaatsje erboven Heracles en dan komt FC Utrecht. Ha, klopt, ja. Dus, uh, ja... Zoals ik al zei, je moet gewoon alles geven en uh, hopen dat er boven ons wat gebeurt. De zon schijnt weer in de Kuip. Dat wel, ja. Nou, dat is mooi voor Leroy Ver en voor de andere Feyenoorders. Ver sprak met Rob Fleur. Hoop doet dus leven in de Kuip, ook voor verdediger Ron Vlaar. Ja, zeker. Kijk, uh, de strohalm die we hadden, die hebben we gepakt. En die is nu, uh, is nu in ieder geval iets meer geworden, want het gat is kleiner geworden. En uh, nou goed, uiteindelijk staan er nu veel ploegen dicht bij elkaar. Maar Het is gewoon lekker om uh, een keer met een 4 overwinning en uitoverwinning... Uh, ja, het weekend uit te komen en een nieuwe week in te gaan. Merk je nu ook dat het anders is? Zo'n maandag als je vier hebt begonnen bij Utrecht, wat niet iedereen vergeven is, dat het heel anders is? Nou ja, je merkt dat het sfeer wat uh, ontspannender is en uh, ja, dat, uh, dat er wat meer uh, ja, plezier is, zeg maar, dat er wat meer uh, lachen op de gezichten zijn en uh, dat is ook wel logisch. En is de stand wordt er ook meteen bij gehaald? Sorry? De stand wordt er ook meteen bij gehaald. Iedereen is weer aan het rekenen. Ja, natuurlijk. Dat is logisch. Uh, kijk, we wisten dat als we nog iets wilden. dan hadden we gisteren moeten winnen. En, en ja, god, dat was de afgelopen weken zo geweest. En uh, toen hebben we het een paar keer laten liggen. Ook, uh, ook minder gespeeld. Ja, en gisteren viel alles op de goede plek. En, en ja, dan, dan, uh, dan ligt er ineens weer uh, een mogelijkheid. En ja, daar moet je gewoon vol voor gaan. Dan zal iedereen zeggen: <fijen> toch weer Feyenoord? Ja, misschien wel. Het zou wel een. Uh een hele mooie afsluiting zijn van dit seizoen. En ik denk dat als je dan, mocht je de play-offs ingaan... dat je daar met alle vertrouwen in moet gaan. Dat zal wel een heel memorabel seizoen worden, hè? Ja, absoluut. Dat is het sowieso al. Met heel veel, veel ups en downs. Ook, ook diepe dalen met name. En, uh, ja, we moeten daarvan geleerd hebben. En, en ja, dat meenemen. En ja, goed, in ieder geval nog zo goed mogelijk afsluiten nu. Dan krijgen we het volgende. Willem 2 thuis. PSV thuis. VVV uit. NEC thuis. Het biedt perspectief hè. i 8, er zit maar 4 punten verschil. tussen. Ja, dat klopt nou. Goed. We moeten van westen tot wedstrijd kijken. En uh, volgende week tegen Willem 2 of komend weekend. Dus uh, ja, die, die, die hebben ook hun laatste stroom. Hè? Die hebben weer een, een tick gekregen afgelopen weekend. Dus ja, ze zullen hier uh, ook punten moeten pakken. Willen ze nog wat, uh, wat bereiken dit seizoen? Ja, wij moeten gewoon zorgen dat ze die lijn doortrekken. en uh, Daar heb ik alle vertrouwen in. En nou, ook ploegen die er genoeg gaan schrikken hè? PSV komt nu toch al wat anders naar Rotterdam toe dan waarschijnlijk een paar weken geleden? Ja, dat denk ik ook. Kijk, zij, zij moeten winnen en willen ze kampioen worden. en uh, ja, Wij hebben nog iets recht te zetten. 10-0 nederland Ja, nou ja dat, uh, dat lijkt me duidelijk. en Ik denk dat, uh, ja, dat zij hier niet zomaar komen winnen. En ik denk dat als wij uh, hier zijn punten afhandig maken, waardoor zij de titel uh, missen, ja, dan denk ik dat het, uh, dat het voor ons toch wel een stukje revanche is. Last You, een track van het album National Ransom dat afgelopen najaar verscheen. De stem was onmiskenbaar, die van Elvis Costello. In Engeland was het afgelopen weekend weer tijd voor de Grand National. Dat is de meest prestigieuze paardenrace ter wereld. They head towards the elbow is still over a to go in the national. Oscar Time and Sam Whaley Cohen get to the quarters of Baller Briggs and Jason Maguire. Baller Briggs finds a bit more. He's game and he's all hard. Baller Briggs, Oscar Time got to him, but he can't get past. Baller Briggs driven out by Jason Maguire. Donald McCain follows in his We hebben het goed gehoord. De 10-jarige hengst Bella Briggs won onder het zadel van jockey Jason McGuire. Nou, die Grand National is niet alleen een lucratieve wedstrijd, een traditionele wedstrijd ook, maar ook een controversiële race vanwege de vele ongelukken die er gebeuren. Nadat nou, twee paarden overleden afgelopen zaterdag is er een discussie ontstaan of de Grand National eigenlijk nog wel gehouden kan worden in deze tijden. Tom Egbers die maakte voor de NOS eerder een documentaire over de Grand National. en We hoorden het al van collega Jeroen Elsoff, hij is nu in Engeland. Tom, goedenavond. Goedenavond Gio. Tom, het ging al snel mis hè, in die race? Ja, uh, ja het ging uh, buitengewoon jammerlijk mis, want uh, er zijn twee paarden, zoals je zei, die, uh, die de race niet hebben overleefd. Ik weet niet precies uit mijn hoofd op welke hindernissen dat was. In totaal uh, telt de race 28 hindernissen. En ik dacht dat het op uh, hindernis nummer 6 en hindernis nummer 8 was. Maar uh, twee paarden uh, zijn zo. dat de, de, Van de 40 gestarte paarden zijn er overigens maar 19 gefinished. Maar er zijn twee paarden die uh, zijn gevallen en ook niet meer uh, zijn opgestaan. Eén paard heeft uh, zijn rug gebroken en een ander paard uh, brak zijn nek. En uh, ja, die zijn uh, dood. Uh, de sport gaat dan gewoon door, hè? de koers gaat dan ook gewoon door. Ja. Uh, afgelasten, stoppen, de race, daar beginnen ze niet aan, hè? Uh, nee, dat gebeurt niet. Uh, wat er op zo'n moment gebeurt is dat, uh, dat, dat er een, dus een, een, een soort hek uh, met, met, met schermen om het af te dekken, van, van, aan het zicht te onttrekken om uh, de paarden wordt heen gelegd. Je moet je voorstellen, het zijn in totaal dus uh, 28 hindernissen via twee omlopen. Dus die paarden lopen eerst één omloop en dan komen ze een tweede keer voorbij die hindernissen waar achter dan die, uh, die, die dode paarden liggen. Uh, en de BBC-commentator heeft uh, ontzettend veel kritiek gekregen in de afgelopen dagen, omdat die... Uh, zei op dat moment, wel, uh, de hindernissen konden dus niet meer worden genomen. Hij sprak van, ja, want daar liggen obstacles, daar liggen obstakels ja, ja. uh, in de weg. En dat is uh, als buitengewoon ongevoelig ervaren. En daar is zeer veel kritiek op gekomen van uh, honderdduizenden BBC-kijkers. Nou, nou is het niet de eerste keer hè, dat daar paarden sneuvelen uh, om het cru te zeggen. Hè? Twee dode paarden, zijn dat dan meer dan gemiddeld? Dat is iets meer dan gemiddeld. Je moet je voorstellen dat die Grand National, die, die, die races op Aintree bij Liverpool, dat is een driedaagse evenement. En sinds 2000 zijn er 33 paarden om het leven gekomen. In elf, dus dat is gemiddeld, één, gemiddeld toch één per dag. Dat is natuurlijk, uh, dat zijn er 33 te veel. Uh, uh, maar in het verleden zijn er overigens wel meer paarden uh, gemiddeld gesproken om het leven gekomen. Er zijn onder, uh, onder druk van allerlei dierenrechtenorganisaties, hebben ze de, uh, de zeer hoge hindernissen aangepast in lengte. Maar dat heeft weer tot gevolg dat de paarden daar met grotere snelheid overheen kunnen. De jockeys ook meer risico, ne meer, uh, risico nemen. En dat er dus dient weer meer... Uh, uh, uh, slachtoffers zijn gevallen. Uh, bovendien was het afgelopen zaterdag ontzettend uh, warm relatief. Normaal, ik dacht er zelf een keer bij uh, bij die Grand National en dan was het 4, 5 graden. Afgelopen zaterdag was het 19 graden. De zon scheen en de, de omstandigheden waren, de, het gras was ook niet zwaar. Het was werkelijk een voetbalveld bijna waar ze overheen liepen. Dus die paarden, ook het winnende paard, Bella Briggs, kwam over de finish en viel bijna van uitputting. Het was de op één na snelste Grand National die ooit is gelopen in de 164 edities die we nu gehad hebben, paarden waren uitgeput. Het winnende paard, Pellet Briggs, werd uh, tien minuten lang met uh, koud water besprenkeld. En uh, kreeg ook zuurstof toegediend, zelfs gedurende een paar minuten. Dus uh, het, het uiterste van de paarden is uh, in deze editie uh, gevergd. Dus en echt een loodzware nog... wedstrijd, met heel ja, veel risico's dus? Ja. Ook, ook voor de ruiters, uh, voor de ja, zeker. Zeker, want op diezelfde uh, afgelopen zaterdag is er ook één jockey in een eerdere race. Je moet je voorstellen, er zijn meerdere races. De belangrijkste is de Grand National. Maar ochtends was er al een race waarbij een paard. Uh op de eerste hindernis ten val kwam en ook de jockey en die jockey die is met een uh, zware uh, zeer zware ernstige uh, verwonding opgenomen en die ligt op dit moment in coma in een uh, ziekenhuis jockeys uh, willen het ook wel eens uh, nou, het is hetzelfde dat er een jockey overlijdt maar ze breken heel vaak sleutelbenen schouders en, en ja, met deze man uh, Mr. Tool gaat het op dit moment uh, heel slecht. Hoe belangrijk is die Grand National in die Britse sporttraditie? En die Grand National is uh, even belangrijk als Wimbledon. De, uh, als de uh, Boat Race, als de Cup Final, als de Beatles, als de uh, Austin Mini. Ik mag geen reclame maken natuurlijk, maar uh, als Rolls-Royce zeg ik het dan maar meteen bij. Die, dat, is gewoon, dat hoort bij het Britse DNA. Die Grand National, dat, is, dat gaat zo diep in het wezen van de Britse sport en daarmee van de Britse cultuur. Dat uh, het land is nu, nou, ik wil niet zeggen, verscheurd door twijfel. Maar uh, er zijn natuurlijk veel uh, ja, het is gruwelijk om te zien dat er dieren uh, sterven. Uh, de, de paardensportmensen zelf zeggen, ja, wij vinden het zelf nog veel erger, maar die paarden worden uh, tijdens hun leven werkelijk als royalty behandeld. Uh, ze hebben het allermooiste leven denkbaar. Ze worden verzorgd, ze worden gepamperd. En de paarden die aan zo'n race meedoen, die hebben een veel en veel en veel mooier leven dan een trekpaard, of een knol, of een, uh, of een dier op een kermis. Dat zijn echt dieren die, die, die, uh, ja, die verzorgd worden tot en met. Dus, uh, het, het is gruwelijk. Er zijn mensen in Engeland die zeggen, dit moet vanaf nu afgelopen zijn. De Grand National moet afgeschaft worden, want in een geciviliseerd land mag je niet zulke risico's met dieren Je vergelijken, het, althans, de tegenstanders doen dat, met, uh, de, met, met stierenvechten. Want dat is ook uh, geritualiseerd dierenmishandelen. Ja, het past wat dat betreft natuurlijk ook wel een beetje in de cultuur in Engeland, want als Even kijken naar de military natuurlijk ook enorm populair daar. Ja, ja, het past wel, uh, het past wel lekker, maar je ja. Uh, <coughs> Engelsen zijn buitengewoon extraverte mensen, maar uh, neem van mij aan, ze houden ziel veel uh, van dieren, ze hebben respect voor de dieren en dat geldt niet in de laatste plaats voor de mensen die die dieren verzorgen uh, en de mensen die op die paarden rijden. De mensen die die dieren verzorgen, die zijn werkelijk, dat, dat zijn de kapotste, om dat woord te gebruiken, mensen van Engeland uh, op dit moment, die zijn werkelijk uh, ja, shattered, die, zijn, uh, die zitten er helemaal doorheen. Het is gruwelijk. Uh, maar toch gaat hij volgend jaar door. Hij gaat absoluut door. Zegt het zal toch niet voor het eerst zijn, hè? kritiek op deze wedstrijd. Ik kan me zo voorstellen dat dat in het verleden ook gebeurd is. Is de Grand National wel eens bedreigd geweest? Uh, nou, er is ooit een keer een Grand National geweest uh, die niet door is kunnen gaan... omdat uh, dierenrechtenactivisten uh, bezitnamen van uh, de racecourse op Aintree... waardoor uh, besloten is door de organisatie dat het te gevaarlijk was voor de dieren... niet zozeer voor de betogers, maar voor de dieren om uh, de race van start te laten gaan. Dus het uh, uh, is wat ik zeg ondenkbaar eigenlijk... tenminste voor mij is het ondenkbaar dat die Grand National... Ja, gewoon ooit een keer niet meer gehouden zal worden. Het, is, uh, het, het, het, het hoort bij Engeland. blijft fascinerend. Ja, uh, het blijft fascinerend. Ik denk, Gio, dat het zo is dat we, dat we eerder gaan meemaken... dat er geen water meer door de teems uh, stroomt... <laughs> of dat het huwelijk van uh, Kate en uh, William uh, afgelast wordt... omdat de Grand National uh, niet meer door zal gaan. We kunnen er nu weddenschap op afsluiten. Tom, bedankt. <laughs> dat kun je doen. Okay, Tom Egemers was dat.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 Ze komt niet uit Rusland, hoewel je dat wel zou denken als je naar de muziek luistert. Dit was Gabby Young uit Engeland. Debuutsingle trouwens van die Engelse singer-songwriter. Ze zong het samen met The Other Animals. En het nummer heette Ask You a Question. We zijn bijna aan het einde van de uitzending gekomen. We hebben wel nog een paar berichten voor u. Een voetbalbericht van vanavond in de Jupiler League... werd één wedstrijd gespeeld. Cambuur in Leeuwarden speelde thuis gelijk met 2-2 tegen FC Den Bosch. De gelijkmaker van Mark de Vries voor Cambuur... viel pas in de blessuretijd. En dan nog Engels voetbal. In de Engelse Premier League stond vanavond de subtopper... tussen de nummer 6, Liverpool en Manchester City op het programma. City staat vierde in de competitie. Liverpool won... over won met 3-0 en Dirk Kuyt was een van de doelpuntenmakers. Winterstop aanwinst Andy Carroll maakte er twee voor Liverpool. Voor Liverpool komt trouwens die overwinning een beetje aan de late kant... want de achterstand op de vierde plaats is nog altijd acht hele punten. Die vierde plaats geeft volgend seizoen toegang tot de voorronde voor de Champions League. Dus belangrijk. In Spanje werd er ook nog een wedstrijd gespeeld in de Primera División. De hoogste divisie daar. Real Zaragoza won met 2-1 van Getafe... En dan zijn we er echt helemaal doorheen. Uh, ik kan u nog melden dat wij morgenavond er gewoon weer om tien uur zijn. En dan met die twee Champions League wedstrijden van morgenavond. Manchester United tegen Chelsea en Shakhtar Donetsk tegen Barcelona. Verder hebben we ook nog korfbal. Halve finales, play-off tussen Fortuna en Top. Dat allemaal morgenavond. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u nog een prettige avond.